mag ik u zeggen dat u misschien nog drie minuten hebt. Oh, drie minuten? Ja, dat is nou jammer, want ik heb het nog niet over de beide andere lezingen gehad. En dat lijkt me nu juist zo belangrijk dat het resultaat van deze middag is... dat we wat meer waardering voor elkaar krijgen. Want ik heb soms het gevoel dat daar nog wel wat aan ontbreekt. Vooral in ons geval, omdat wij nu eenmaal de namen hebben... Nou ja, laat ik maar zeggen dat we een beetje, of eigenlijk een heleboel, verouderd zijn, terwijl dat toch niet het geval hoeft te zijn. En dat vond nou juist zo aardig in de lezer van Alblas, dat die erop wees dat we nog een heleboel van elkaar kunnen leren, als we daar maar moeite voor doen. Zijn die drie minuten al om? Nou, misschien zelfs drieënhalf. en een half. Ik wou het hier maar bij laten, ook omdat u de zaak, ik zou haast zeggen, nog moeilijker hebt gemaakt, want nu krijgen we een discussie over vier voordrachten... Nou, dit was toch geen echte voordracht, het waren meer losse ideeën die zo bij me opkwamen. Ja, ja, <lacht> losse ideeën. Uh, wie mag ik dan nu het woord geven voor de echte discussie? Wie, uh, mag uw naam? Box. Ah, u bent... Juist. Omdat ik de lezing van de heer Alblas gelezen heb, ben ik waarschijnlijk een van de weinigen hier in de zaal die weet wat erin staat. In het bijzonder dan in de laatste vijf bladzijden... En omdat die naar mijn mening nogal instructief zijn, zou ik voor we verder gaan de inhoud daarvan willen meedelen. Als u ze maar niet gaat voorlezen. Ik zal ze samenvatten. <lacht> hebt u zaterdag een symposium gehad? Ja. Dat hebt u geloof ik niet zoveel, hè? Nee, nooit. Op zaterdag kan je beter thuis zijn. Ah. Dag ja. Hoe vond je het zaterdag? Matig Dit is niet de manier om belangstelling te wekken voor je vak Maar je eigen bijdrage. Dat was wel goed, geloof ik Ik kan dat niet helemaal beoordelen Het was het hoogtepunt van de middag Heb je nog een kop koffie voor me? <lacht> Hoe is het zaterdag gegaan? Verschrikkelijk, genant dat mensen hiervoor hun vrije tijd opofferen en in zo'n stinkend zaaltje gaan zitten, alleen om het gevoel te hebben dat hun leven zin heeft, is om tegen de muren op te vliegen van ellende. Zie je wel, dat heb ik toch voorspeld, ik zou het nooit gedaan hebben als ik jou was. Nee, dat weet ik. Hoeveel mensen waren er? Een stuk of dertig, van de helft van het bureau. Was Ad er ook? Nee, Ad was er niet. Die zal nog wel ziek zijn. Ik zou wel gekomen zijn als ik de zekerheid had gehad dat er niet gerookt werd. Je hebt niets gemist. Wees maar blij dat je een excuus had. Het was één dof ellende. <lacht> Dag Asjes. Hé, hey. je bent er dus. <laughs> Karst. Ik moest toch in Amsterdam zijn en ik dacht: laat ik even langs gaan. Wat vond je van zaterdag? Ik betwijfel of zoiets zin heeft. Ik had mijn mond moeten houden. Als jij een andere opvatting hebt van het vak, dan kan je dat toch zeggen. En toch had ik mijn mond moeten houden. Ik heb in de trein wat zitten brainstormen. Misschien dat je daar wat aan hebt. Ik kan het hier wel laten, hè, dat je het eens op je gemak kunt bekijken. Ik wil het graag eens bekijken. Dan okay, krijg ik het bij gelegenheid wel eens terug. Blijf ze geen koffie drinken? Nee, vandaag maar niet. Tot donderdag maar. Donderdag ben ik er niet. Dan een volgende keer. Functie, vorm, gemeenschap, gedrag. Gaat het? Dat beter? Dat is te zien. Aan Maarten vragen of wichtbol haar knippen. Uh. Heb jij dat geschreven? Dat is toch geweldig? Ja, het is natuurlijk idioot om voor zoiets geprezen te worden, maar ik vind het toch geweldig. Ik zal het wachtbord vragen. Verdomd handig zo'n bordje met magnetische letters. Van wie heb je dat gekregen? Van, van, van, van een vriend. Van een vriendin. We komen er wel uit. Je moet de groeten hebben. Van Nicolien. En van Bart. En van Freak Madsen. En het beste met je natuurlijk. We hebben zaterdag dat symposium gehad. Dat jij me in de tijd nog hebt aangesmeerd. Ja. toch wel. Het was een idee van Appel, maar jij was als de kippig bij om het te steunen. Zo'n kans ligt je niet voorbij. Gaan. Ja, lach mij. Het was verschrikkelijk. Je zou genoten hebben. Al die mensen die we zaterdagmiddag opofferen... omdat ze denken dat dat hun leven zin geeft... in plaats van in de pollen te gaan wandelen of in de duinen. <lacht> het is van een geestelijke armoede die je niet meer voor mogelijk zou houden. Als je nog één geloof in de mensheid had tenminste. Ja, ja. Ja, ja. Je lacht nu. <lacht> maar in wezen is het diep tragisch. <lacht> hebt natuurlijk allemaal gehoord van het onverwacht overlijden van onze oud-voorzitter, de heer De Baer. Is De Baer overlijden? Hartverlamming. Precies drie weken nadat wij in de vorige vergadering afscheid van hem hadden genomen, in verband met zijn benoeming tot burgemeester elders in het land. Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar het viel mij in de vergadering op, op dat hij geen ogenblik stil zat. Dan ging hij weer links zitten... Dan weer rechts, dan zat hij weer aan zijn neus, dan weer aan zijn slaap, en zo zelfs dat het voor mij, die je moest toespreken, hinderlijk werd, en ik wat van hem af moest gaan zitten. Ik heb daar toen niet bij stilgestaan, maar achteraf zeg je dat toch tegen jezelf, dat waren tekenen die erop wezen. Signalen die niet zijn overgekomen, niet als zodanig zijn begrip. Heel jammer. Diep tragisch ook. Vooral voor zijn vrouw, die, als ik goed ben ingelicht, nu alleen achterblijft. Geen makkelijke man. Ook niet voor zichzelf, zou ik bijna zeggen. Al hebben wij in de loop van de tijd wel enkele problemen met hem gehad. De directeur kan er over meepraten. Maar niettemin een man die door zijn onverzettelijkheid respect afdwong. Des te meer verheug ik mij erover dat wij nog in de gelegenheid zijn geweest om afscheid van hem te nemen. En met een geschenk aan onze dankbaarheid uiting te geven. Zodat wij althans deze fase in zijn leven hebben kunnen afronden. Maar het blijft natuurlijk treurig dat de man in de kracht van zijn leven. van ons wordt weggenomen. Hebben wij. Als commissie nog blijk gegeven van ons medeleven, ik heb namens de commissie bloemen gestuurd. En moeten wij daar persoonlijk nog iets aan bijdragen? En we hebben daar nog wel een potje voor. Dan stel ik voor dat wij nu enkele ogenblikken stilte in acht nemen ter nagedachtenis aan de overledene. Dank u wel. Dan ga ik nu over tot punt 1 van de agenda, de notulen van de vorige vergadering. Eerste tekst, bladzijde 1. Het lieve gaat door. Bladzijde 2, 3, 4. Daarmee zijn de notulen zonder commentaar aangenomen. Dan punt 2, mededelingen van de voorzitter. Zijn er nog mededelingen van de voorzitter? Nee, nee meneer de voorzitter, behalve dat ik wilde voorstellen om straks na de vergadering... ...verzamenlijk een bezoek te brengen aan het Buitenmuseum... ...zodat u zich op de hoogte kunt stellen... ...van de voortgang van de werkzaamheden. Voorzitter, dat lijkt mij een uitstekend idee. Ik vond jouw lezing zaterdag verrekte goed. Ik heb maar een rot zitten erger aan buitenrust Hettema... ...die weer zo nodig most. Hij ziet niets in dat historisch onderzoek... Terwijl dat nou juist een van de aardigste kanten van het vak is. Ben je nog van plan om hem te publiceren? Ik denk erover om in dat nieuwe tijdschrift van ons... een speciaal nummer van dat symposium te maken met die drie lezingen. Uitstekend idee. Oh, dat zou ik zeker doen. De ellende bij dat soort onderzoeken is dat je altijd weer te maken krijgt met jaten in je gegevens... Je komt er nooit achter hoe het echt is geweest. Dat vind ik nou juist de aardigheid. Oh, nee. Aardig kan ik dat niet vinden. Je zou hier eigenlijk een middeleeuws poortgebouw moeten neerzetten, Elko. Daar is wel eens over gedacht. En dan jij zeker poortwachter. Ik heb je door. <lacht> U ziet hoe het geworden is. Heel mooi. ja. Alleen meen ik mij te herinneren dat die goot in de oorspronkelijke situatie aan de achterzijde zat. Dat zat hij ook. We hebben alleen ontdekt dat hij daarheen moet zijn overgeplaatst. Aan de consoles. Maar dan zal hij toch een wat grotere helling moeten hebben gehad... want zo loopt het water met een stortbuien schuur in... en dat zal toch wel niet de bedoeling zijn geweest. Het waren natuurlijk wel uiterst primitieve lieden... Maar meestal zijn die niet gek. Dat moet inderdaad nog veranderd worden. Ik heb daar al opdracht voor gegeven. Die voegen... dat uh, zullen oorspronkelijk toch wel uh, dagvoegen zijn geweest? Dat waren het ook. Maar die waren door de zeewind uitgekankerd. En toen door de bewoners met schelpgruis opgevuld. Ja. Dat hebben we proberen na te bootsen. Met een nabehandeling van zoutzuur... ...voor het verweringseffect. Ach ja, ze zien het toch niet. <laughs> maar wat ik eigenlijk wou laten zien... ...zijn onze twee laatste aanwinsten. Het houdt niet op, hè? Het houdt niet op. Eens houdt het op. Ja, blijf jij maar optimist. Ik hoor van Van der Land dat u een lezing hebt gehouden. Ja, zaterdag. Waar ging die over? Over de trouwring. Een interessant onderwerp. Ja. Als wij nou eens na onze pensionering in die twee huisjes gingen wonen... dan leg ik mijn boot aan de andere kant van de dijk... en dan heb ik het verder al gezien. Maar dan moet het hek wel dicht blijven. Ja, natuurlijk. Dacht je dat ik die troep langs mijn deur wil hebben? Alleen de commissie, die mag er wat mij betreft in. Dan toch niet vaker dan één keer per jaar? Uiteraard. Te gek worden. <laughs>